11 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Mensen van de reclassering die met zware criminelen werken... krijgen betere bescherming. Ze gaan in duo's werken en gesprekken worden gevoerd... op extra beveiligde locaties. In het uiterste geval wordt de cliënt teruggestuurd... naar het Openbaar Ministerie... Mensen uit de zware criminaliteit kunnen op een dodenlijst staan. Het risico bestaat dat bij liquidatiepogingen... ook mensen van de reclassering gevaar lopen. De extra veiligheidsmaatregelen zijn ook nodig... omdat een deel van de criminelen agressief is. De regeringspartijen CDA en D66 hebben forse kritiek op de China-strategie van het kabinet. Ze vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet in de onlangs gepresenteerde strategie niets vermeldt over de slechte mensenrechten situatie in het land. D66-kamerlid Sjoerdsma noemt de strategie een lege huls. Verder mist hij een analyse van het kabinet over hoe Nederlandse bedrijven en burgers beschermd kunnen worden in de handel met China. CDA-kamerlid Van Helvert begrijpt niets van het ontbreken van een passage over de mensenrechten in het land en eist een toevoeging. Bij een brand in een fabriek in het zuidoosten van China zijn 19 doden gevallen. Zeker 8 mensen raakten gewond. De brand ontstond gistermiddag. Over de oorzaak is nog niets bekend, zegt de lokale overheid. In de fabriek worden volgens de autoriteiten dagelijkse benodigdheden geproduceerd. Telecombedrijf KPN ziet af van de benoeming van Dominique Leroy... tot nieuwe topvrouw. Leroy werd begin deze maand gepresenteerd als nieuwe bestuursvoorzitter. Ze zou op 1 december beginnen. Ze kwam van het Belgische telecombedrijf Proximus. De afgelopen weken deed Justitie in België... verschillende huiszoekingen in een onderzoek tegen haar... naar handel met voorkennis. Leroy verkocht in augustus een pakket Proximus-aandelen... met een waarde van 285.000 euro. Het weer geleidelijk wat minder bui en ook minder wind. Er is ook wat zon en het wordt een graad of 17. Vanavond en vannacht gaat het weer regenen. En ook morgen is er regen en dan wordt het zo'n graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Joranda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 I'm the rest I'm of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 Why should we be teasing any Politicians reasons who would try to seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and a heart like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Everybody spells one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the Scat Man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of Scat, well I'm the professor, and all I can tell you is why you're still sleeping, the saints are still weeping, 'cause things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the Scat Man. Where's the Scatman? scat man scat about do scat man a, after me it's a the duty scoop do the melody I'm the Scatman! man a, sing along with me it's a sweet little scoop do the melody yeah. September 2019. U luistert in dit naar Skidman John. Ja. Gerrie, we hadden het vierde onderwerp. Ja, nou ja de, de, de scouting zou komen. Uh, de Buffalo's, um, om even te vertellen over, de, over de, de open dag vandaag in Duintjesveld. Vanmiddag. Maar helaas uh, is het niet gelukt dat ze, dat ze konden komen. Ik wilde nog even vertellen. En ik wilde ook nog even zeggen dat de Shantikoren en Zeeliederen Festival gewoon doorgaat vandaag. Ja, het, het is toch prachtig weer uiteindelijk. Maar uh, het programma wordt een beetje aangepast. Maar het wijst zich vanzelf. En als het regent, dan Gaan de mensen naar binnen? Ja, dus dat is even nou, in het tweede uur. Peter Kramer, fractievoorzitter van de OPZ. En die gaat het iets vertellen over het lopen op eieren bij het <laughs> Watertorenplein. Ja. In ieder geval welkom. Maar... Ja, welkom. Ja, ik, uh, ik ben er net overheen gefietst en ik heb geen eigen vonden, dus ja, ja. het zal wel meevallen in die zin. Ja. Ja, dus het ziet er allemaal goed uit. Nou, uh, volgens mij, uh, uh, even daar gelaten dat we natuurlijk ook nog het hoge beroep hebben, hè? Uh, ja. dat, uh, dat loopt er, uh, ernaast, uh, heb ik het idee dat er uh, nu een basis is om uh, met de drie partijen tot een uh, goede selectie te kunnen komen. Maar als het uh, hoger beroep uh, wordt toegewezen aan de gemeente, dan is dat van de baan? Dan is dat uh, van de baan en dan zul je zeg maar, uh, moeten respecteren dat uh, Springtij uh, de winnaar is en uh, dat je daarmee uh, verder gaat om tot een overeenkomst te komen... dat uh, zij de grond kunnen kopen... en vervolgens tot een ontwikkeling en een realisatie te komen. Maar als we dan nu uh, die drie partijen vragen om een nieuw plan te ontwikkelen... is dat niet een beetje voor de muziek uitlopen... om dan een hoop moeite en tijd en geld te steken in een nieuw plan... wat er misschien niet doorgaat? Ja, het is altijd natuurlijk uh, zeg maar, uh, zonde om uh, iets ernaast te doen... wat geld gaat kosten... maar het is uh, opgelegd uh, vanuit de rechterlijke macht. Dus uh, we hebben weinig... Keus daarin. Maar dat is nog niet helemaal besloten, natuurlijk. Dat ja, overhoed, dat loopt nog. Uiteraard, maar nu ja, je, je, kan, je kan er wat, wat van vinden, maar uh, laten we zo zeggen: de rechterlijke macht uh, heeft in ieder geval de richting aangegeven dat wij nu een nieuw selectiekader uh, helder moeten neerzetten. Ja, en wat gaat dat dan precies inhouden? Nou, het gaat uh, zeg maar uh, even in het kort. Uh, de integrale ontwikkeling. Dus uh, het watertorenplein in eigendom van de gemeente. En het gedeelte wat in eigendom is van uh, Watertoren CV, dat wordt nu losgekoppeld. En uh, de selectie gaat nu uh, alleen over dat gedeelte wat in eigendom is van de gemeente Zandvoort de Grond. Maar dat was toch helemaal niet de bedoeling? Het was toch juist de bedoeling om die toren erbij te, uh, te betrekken om te laten renoveren? Ja, maar dat wil niet zeggen dat als je het loskoppelt... dat de toren niet gerenoveerd wordt. Dat is dan een, de verantwoordelijkheid van Watertoren CV. Maar de inzet is, is dat de gemeente alleen wat kan zeggen over hun eigen grond. En die eigen grond is dat gedeelte wat nu het parkeerterrein is. Dus qua selectie maakt het dat eenvoudiger. Waarbij natuurlijk wel het risico is... op welk moment gaat de ontwikkelaar, de eigenaar van de Watertoren... en het omliggende stukje gebied... Daadwerkelijk aan de gang uh, en dat zal uh, sterk uh, zeg maar, uh, gemenaged moeten worden vanuit de gemeente. Ja, want ik voorzie dan uh, dat er van die watertoren dat daar, uh, dat er geen winstgevend uh, gebeuren uit zal komen als dat uh, watertorenplein er niet bij betrokken wordt. Nou, het zou, het, dat mag natuurlijk nooit het geval zijn. Hè. Het mag natuurlijk nooit zo dat de gemeente straks... Uh, door uh, uh, ook de ontwikkelaar een gedeelte van het Watertorenplein te geven... dat hij dan een uh, commerciële ontwikkeling kan doen. Hij heeft uh, met zijn volle verstand, ga ik vanuit, hebben zij de Watertoren gekocht, hebben zij Filamares gekocht... en het omliggend gebied. En daar is natuurlijk uh, heel helder... moeten zij uh, voor hun eigen ontwikkeling zorgen. En het kan niet zo zijn dat de gemeente daar nog eens een bijdrage in doet dan wel door een stuk grond te geven dan wel extra geld voor beschikking te stellen. Ik heb die afspraken niet zo eentje voor handen, maar dat was altijd wel de bedoeling, dat het als één geheel ...ontwikkeld zou gaan worden nee, dat en is, zou worden aangepast. Dat staat absoluut niet in welk contract dan ook. Het enige wat in het contract staat... ...als uh, de ontwikkelaar winst maakt... ...dat er een bepaalde winstdeling is... ...dat de gemeente Zandvoort gaat mee... Uh, ja, want daarom is de gemeente Zandvoort... ...en die Watertoren CV... Dat, ...die hebben dus een, uh, een samenwerking... ...zijn die aangegaan om dat zo in te steken nee. en dat ook zo verder te ontwikkelen? Nee, niet wat betreft... Uh, dus ze, ze zijn partners van elkaar? Nee, ze zijn absoluut geen partners van elkaar. Uh, ze hebben zich tot partner verklaard... via die integrale ontwikkeling. Maar het zijn twee afzonderlijke rechtspersonen... die een stuk grond hebben... en die wat met die grond willen. En daarom lopen er op eieren. Nee, nee, nee, je loopt helemaal niet op eieren. Je loopt... Uh, de gemeente Zonderd heeft gewoon een keurig stuk grond... waar woningbouw op kan. Nou, en als er ergens behoefte aan is in Zandvoort dan is het aan woningbouw uh, wachttijden van 8 uh, tot 10 jaar uh, voor uh, mensen om een woning te krijgen uh, dat is natuurlijk extreem dus uh, de gemeente heeft een stuk grond en die wil graag snel tot een ontwikkeling komen en ja helaas is dat niet gelukt in die integrale ontwikkeling door allerlei uh, uh, zeg maar omstandigheden zonder uh, de zwarte piet naar de een of naar de ander toe te wijzen en uh, nu is die integrale ontwikkeling losgelaten en gaat de gemeente vol aan de gang met hun eigen stuk. Ja, tenzij de rechter anders beslist. Tenzij de rechter anders beslist. En dan ga je terug naar de situatie van waarin een keuze is gemaakt. Ja. Wat is de verwachting van die uitslag eventueel? Is daar, is daar iets van te zeggen? Nou ja, geen ene advocaat geeft je de zekerheid dat hij wint of dat hij verliest nee. of dat soort dingen nee. meer. Dus ja, vooralsnog is dat even koffiedik kijken. Ja, ja. Als je dan uh, kijkt naar die uh, watertoren dat loopt natuurlijk al bijna 20 jaar. Ja. Gaan we daar nu echt uitkomen binnen een jaar, denk je? Ik denk dat het zelfs langer loopt dan 20 jaar. Want in de periode dat ik bij EMM werkzaam was, hebben wij hem nog eens aangeboden gekregen voor een euro. En hebben wij daar ook een plan voor gemaakt. Dus ik denk dat het al zo'n zo zo 20, 24 jaar duurt. En ja, kijk, het is natuurlijk ook een kwestie dat de gemeente hier... Uh, dichterop moet zitten. En op het moment dat de ontwikkelaar die hem, uh, wat ik net ook zeg... Uh, gekocht heeft voor een herontwikkeling... niet tot een herontwikkeling komt... dat die ook uh, daadwerkelijk wordt aangeschreven... om uh, in ieder geval uh, een veilige situatie... Uh, rondom die watertoren te creëren. Als je daar nu loopt... Ja, uh, de stenen liggen los uh, van de bestrating. Uh, het is nou niet het, uh, het plaatje wat je graag uh, van Zandvoort ziet. Uh. Ja... Ja, ik ben daar uh, enige tijd geleden nog in die toren geweest. He, want er waren wat historische zaken die ik wilde redden. Onder andere wat uh, kopjes en schoteltjes van het oude servies. wat daar nog uh, ergens in een kelder lag. Dat is lag. Niet gevaarlijk hoor, hè? En ik, uh, ik heb dat gezien. en ja, daar is toch wel wat onder te doen. daar in die toren. Dat is gevaarlijk toch? Gevaarlijk. Nou, het is niet je die wel gevaarlijk. niet wel niet naar. nee? Nee, er zijn. Uh... Het is gewoon twintig jaar lang heeft het gewoon leeg staan ja. met ja. Uh, kapotte ramen. En het is natuurlijk binnen geregend. Het is allemaal wat, uh, wat, ja, wat aangetast, zullen we zeggen, van binnen door de, de tand tijds. Maar om dat op te knappen, dat is, uh, dus is nog een lange weg te gaan. Jullie studio heeft er nog gezeten, beneden. Ja, in de kelder, ja. Dus daar uh, zijn we zo'n dus beetje begonnen. Ja, dus ik zag de uh, kabel van de antenne van beneden. Ja. in de ja. liftwacht, ja. die zag in ja, nog nou, aan. Nou, daar hebben wij de, de eerste interviews nog ja. wat. Uh, ja, van, nou, dat nou, dus, klopt. Uh, dat was wel heel erg uh, apart om daar ja, rond te lopen. Een Beetje en, muf God, beneden in de kelder. <laughs> maar. Ja, ik ja, ik vond nog wat drank in de kelder. Van uh, wat, oh, okay. uh, wat mensen die daar uh, illegaal in geweest waren. En... Wat heb je kunnen redden dan? Kopjes? Ja, ik heb uh, kopjes en schoteltjes en uh, uh, allemaal dingetjes met het watertorenlogo erop weten te redden. Een hoop dingen waren stuk. Maar, um, ja, ik, ik zou dus ook graag zien dat er wat met die toren uh, zou gaan gebeuren. Ik denk heel zandvoort. Ik denk dat uh, dat ook niet ter discussie staat. Maar uh, er is een eigenaar en dat is een commerciële ontwikkelaar. En uh, ja, die moet gewoon kleur bekennen. Ja... Ja. Een twijfelachtig ja hoor ik. ik ja, nou ja, ik, ik zit wat dingen na te lezen die mij zijn, uh, zijn toegestuurd. Er um, is bijvoorbeeld een welstandsnota geweest in 2016. En daarin staat uh, bij herstructurering van de middenboulevard... zal hoogwaardige kwaliteit en een integrale benadering voorop staan. Ehm... Um, ja, maar die integrale, die, die, die, sorry ik hoor dat ik je even maar die integrale ontwikkeling, die staat natuurlijk absoluut niet ter discussie. Want uh, je kan uh, twee uh, gebieden uh, grenzen aan elkaar. Kan je prima ontwikkelen. Dat is stedenbouwkundig, architectonisch. Nou, kijk naar de grachtengordel in Amsterdam. Ieder pandje is anders, maar het heeft wel hoogstaande kwaliteit. Dus het heeft niets te maken met dat je het gelijktijdig moet realiseren of moet bouwen. Het heeft te maken van dat je goede randvoorwaarden En die zijn er om tot een goede ontwikkeling wat passend is bij elkaar. Dus dat, dat staat helemaal los van elkaar. Ja, ik, ik zie dat toch meer als een geheel. Want als je die watertoren er niet bij zou betrekken... dan uh, vrees ik dat er weinig gaat gebeuren met die watertoren. Maar dat, daar is de gemeente voor om uh, de eigenaar van die watertoren... daar dan op aan te spreken. Dan wel eventueel met bestuurlijk dwang. Ja, maar ja, ze zijn toch wel een samenwerking aangegaan. Nee, er is geen samenwerking, Er is geen officiële samenwerking aangegaan. Er is... Uh, met elkaar een integraal plan is daar uh, zeg maar de gedachte geweest om dat te gaan doen. Nou, dat is niet gelukt. Dus dan kies je uh, als gemeente... Uh, heeft de gemeente nu een andere keus gemaakt? En dat is gewoon een hele respectabele keus die de gemeente heeft gemaakt. En uh, in het belang van Zandvoort en in het belang van de Zandvoortse inwoners... om daar op korte termijn woningbouw te realiseren. En ja, uh, helaas is dat met die integrale ontwikkeling... Is dat, uh, uh, misgelopen en heeft dat uh, tot allerlei rechtszaken geleid uh, zonder dat het is gebeurd. Maar het is uh, uh, helaas zo. Dus uh, all in the game zou ik zeggen. We moeten aan de gang. Ja, maar het loopt nog steeds, het hoge beroep. En uh, je moet een bestemming van na tien jaar moet je dat toch uh, herzien en aanpassen. Waarom zou dat niet kunnen gebeuren? Nee, maar waarom zou je daarover uitlopen als je nu de mogelijkheid hebt om uh, dit gebied tot ontwikkeling te brengen... Ik... Weet je, wat ik een, een klein beetje hoor uh, in, uh, zeg maar, en uh, ik zal je er niet van beschuldigen. Maar ik hoor een beetje uh, dat je medelijden krijgt met een commerciële projectontwikkelaar. En uh, die is met zijn volle bewustzijn is die in die ontwikkeling gestapt. En heeft die watertoren voor een appel en een ei, hè, want dan kom ik dan wel even ja. ja. op die eieren terug. <lacht> voor een appel en een ei heeft hij die watertoren gekocht. En hij wist dat het een uh, ingewikkeld uh, proces zou worden. Worden. En uh, dat heeft hij niet gedaan omdat hij de, uh, zo goed is voor Zandvoort. Dat heeft hij gedaan om daar uh, financieel gewin te halen. Nou, uh, de tijd heeft hij mee. He, laten we eerlijk zijn. De, de, Ik weet de de prijzen, die ja, maar de prijzen die zijn uh, uh, gestegen. Dus hij heeft de tijd mee. Dus ga aan de gang. Ga aan de gang. Voor zover ik weet was de gemeente Zandvoorting gebreken gebleven bij het onderhoud van die watertoren. En was er dus een uh, achterstallig onderhoud van een aanzienlijk hoog bedrag. En is daar een rechtszaak over geweest. En toen is er een raadsvoorstel geweest om die toren te verkopen. Omdat er zoveel schuld was in achterstallig onderhoud. Ja, maar iemand koopt iets... S is UC en niet anders. Dus hij, bij zijn volle bewustzijn heeft hij die toren gekocht in de, in de staat zoals hij op dat moment daar stond. Dus het kan nooit zo zijn dat je achteraf dan eh, zeg maar te horen krijgt: ja, maar hij was zo slecht. Nee, iemand heeft hem gekocht voor een prijs wat hij op dat moment waard was, in de, met de kwaliteit die daarbij hoort. De toren is verkocht onder voorwaarden. En dat is winstdeling naar innovatie bij ander gebruik of bestemming. Ja, ja klopt. Klopt. Dus waarom zou je dan niet het Watertorenplein erbij betrekken om die toren te renoveren? Ja, wat ik je net verteld heb... omdat dus wij Jij wil graag... het lostrekken? Nee, ik wil het niet lostrekken. Wij hebben als eh, op voorstel van het college, zijn wij <lacht> met het college akkoord gegaan om die integrale ontwikkeling los te laten. Omdat het college, eh, zeg maar, het, eh, denkt dat ze op een eenvoudige manier hier tot een ontwikkeling kunnen komen. En dat hebben wij eh, ondersteund. Als... ...meerderheid van de ja, raad. Dat is dan op het moment dat het hoger beroep... Uh, ...wordt afgewezen. Ja. Dan zou je dat kunnen doen. Ja. Dus het is eigenlijk, voordat je het kan ontwikkelen... ...het hoge beroep moet afwachten. Nee. Nee. nee, het is helemaal nergens voor nodig. Je moet niet iedere keer... ...altijd maar afwachten, afwachten. Je moet proberen aan de gang te gaan. Alleen je moet wel, als er een uitspraak komt... ...van het hoge beroep, moet je dat respecteren. Ja. Dat, is, dat is iets heel anders. En wanneer zou dat eventueel zijn, denk je... Ja, uh, kan nog een ik duren. Ik weet een niet op welke jartje. stapel het ligt. Uh, <laughs> als je tegenwoordig hoort hoe lang uh, een rechtspraak duurt. Uh, en uh, als zij de urgentie daar niet van inzien, dan kan het uh, zo nog maar eens drie kwart jaar duren. Ja, nou, ja, sommigen zeggen, voor de Grand Prix uh, weten we het. <laughs> uh, uh, ja, ja, misschien wel. Misschien iets langer. Ja, het is een hele lastige zaak, een hele moeilijke zaak. Er is helemaal schorven van. Uh, maar er moet wel wat gebeuren. Dat uh, daar ben ik ja. wel mee eens. Want als ik het dan ook zie, dan uh, spring je de aan in de ogen. Absoluut. En dan denk je van, nou, dat is toch wel jammer. Gezien de goede herinneringen die ik heb aan die toren. Met ja, wie, toren, niet? wie niet. Uh, Iedereen toch? Ja, en bovenin... Uh, ik heb er zelfs beneden nog een souvenirswinkeltje gehad in heb mijn jeugd ik, heb ik nog een foto van wist je dat <laughs> nou kijk eens aan ja, nou, is dat, is dat. laat hem zien ja, zou ik nou zeggen. ik zal hem eens zoeken ik ja, zal naar je kunststukjes dus, uh, nee er um, zit heel veel historie ja. bovenin ja. ook het restaurant uh, ik kijk even naar jouw, uh, jouw mede uh, partijgenoot ja. uh, Bruno boerberg Wilson zit ernaast heb je nog wat toe te voegen aan dit geel, Bruno Nee, ik heb uh, mij stilgehouden en kwam op dat kwam omdat ik niks had toe te voegen. Ja, dat <lacht> ja. Um, ja, loopt natuurlijk heel lang, hè, die, die toren. Je zegt uh, 20 jaar hadden we het erover, misschien wel weer langer. Dat is eigenlijk te lang, hè, 20 jaar? Ja. Als wij uh, van tevoren geweten hadden wat er op ons weg zou komen. Dan hadden we denk ik die weg wel wat kunnen bekorten, maar het vervelend is dat dat niet zo in de lijn van dingen ligt. Hè. De dingen gaan wel helemaal zoals ze gaan. En dat is met de beste bedoelingen vaak van iedereen, maar dan toch zie je dat dat veel te lang duurt. Ja, ja jammer genoeg. Is het is jammer hè? Ja. ja, nou we zullen zien waar het allemaal toe gaat leiden. Ik hoop in ieder geval wel dat er op korte termijn nu eigenlijk wat gaat gebeuren. Dat we nou ja, een kopje koffie kunnen drinken bovenin in een restaurant of zo. ja, ja dat is, kijk, dat, dat is uh, spijtig dat wij daar uh, zeg maar, uh, aan de zijlijn staan als gemeente Zandvoort bij die Watertoren. Doordat die verkocht is. En uh, wat, uh, wat Bruno ook schetst. Achteraf uh, weet je allemaal uh, hoe het beter had gekund. Hè? Uh, alleen uh, die keuze is toen niet gemaakt. Toen is die verkocht. Ja... Uh, het is zo en daar moet je nu mee dealen. Maar uh, je hebt wel de middelen en de mogelijkheden om uh, die projectontwikkelaar... Uh, uh, Ofwel, Je kunt hem toch ook nog aanspreken daarop weer? Ja, natuurlijk. Je kan hem aanspreken op het onderhoudstoestand. Dat is één. Je kan hem niet aanspreken dat hij tot een ontwikkeling moet komen. Nee. Dat, dat, is, dat is wat ingewikkelder. Maar het kan ook voor hem een vliegwiel zijn als er straks een, een goed plan is... waarvoor gekozen wordt tussen de drie architecten die mogen inschrijven op dit plein... om aan te sluiten met een van die drie om zijn plan te maken... En, ja, en dat hoeft ook niet dezelfde architecten te zijn. Wat ik ook al zeg van uh, stedenbouwkundig uh, en architectonisch kan je prima uh, drie architecten op dit, dit gebied uh, een plan laten maken. En dan krijg je uh, diversiteit in je architectuur. Maar uh, daar is helemaal niet, niets mis mee. Uh, wat ik al schetste, uh, Amsterdam is, uh, de grachtengordel is zo gebouwd en er wordt nog steeds in Amsterdam zo gebouwd. Dus ja. niks mis mee. Ja, nou ja, ik weet toch wel dat alle plannen die er dan uh, zullen gemaakt worden, die uh, hebben volgens mij een procedure van 28 weken voor het, uh, en zijn vatbaar voor beroep en bezwaar. Uiteraard, uiteraard, alleen... Dus anders de grond in, dat gaat niet lukken? Ja, absoluut wel, want kijk, wij hebben niet voor niets samen met VVD en PVV een amendement ingediend dat er nu binnen het bestemmingsplan ontwikkeld moet worden. Waarmee we in ieder geval, zeg maar, het risico op bezwaren een stuk hebben verminderd. Ja. Wij uh, zullen jullie nog een keer vaker uitnodigen om eens uh, te gaan bijpraten over deze zaak. Dat lijkt me heel prettig, Cor. En ik, uh, als je dan een fotootje me toestuurt, dan, uh, dan kan dan ik wel. alleen maar blij zijn. Ik uh, ga die foto voor je opzoeken. Goed zo, we dankjewel. wel. Dank jullie okay. voor de komst. Geen dank. You can find Take a wrap or a meal Just do what you feel Do a turn or a turn of 25 You can make it, make it good and early by We're not daddy, we're not me But we do as we please I'll go sailing in the sea. Life's for living, yeah, that's our philosophy. settle down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 Last is summertime en we zijn toegekomen aan het volgende onderwerp. En inmiddels is aangeschoven aan tafel meneer Van Looy, Hans van Looy, als ik Looij. het uh, goed heb. Ja. U bent uh, taalcoach ja. voor de Eritreische en Syrische statushouders in Zandvoort. Dat klopt. Um, hoeveel mensen zijn dat in totaal eigenlijk? Ik geloof mm. dat er op ogenblik minstens uh, 70... 51. 51 gezinnen zijn die dus uh, ja, gekoppeld zijn aan een uh, taalcoach. Zoals ja. een figuur als ik. Ja. Die geen opleiding daarvoor hebben gehad. Maar gewoon denken, nou, we, we kunnen het, uh, iemand die het helemaal niet kan dan een aardig eentje helpen. En, en hoe word je nou taalcoach? Ja, nou ja... Hoe is dat uh, bij u gelopen? Ja, <laughs> <laughs> Omdat zij het al uh, een, een tijdje deed. En uh, toen dacht ik, goh, uh, ik ben al 15 jaar uh, of 16 jaar gepensioneerd. Ik denk, dat is eigenlijk uh, best leuk om... Uh, ik was ook in het begin, uh, ben ik uh, met een... Uh, met iemand begonnen die eigenlijk niet tot de doelgroep uh, hoorde want de eerste beste keer uh, kwam die meneer in een grote mercedes voor de deur toen dachten we ja hallo zeg ga naar zijn school waar de prinses uh, Maxima ook uh, is geweest destijds en maar goed uh, uh, hup, dus ik uh, met mijn schriftjes en mijn boekjes en uh, nou, na, een maand was hij, na, nee, na twee maanden was hij al drie keer niet komen opdagen zonder wat te, te zeggen. Toen hij zei van nou moet je, daar nou, moet je gewoon mee, mee stoppen want het is niks. En uh, ah, ik denk, aardig vent joh. En, uh, nou tot december had hij zeven keer had hij me laten zitten met mijn boekjes en, en beschriftjes dus. Ja. Nou toen klaar. Toen heb ik een uh, Irakeese uh, meneer gehad. Nou, en uh, nou, die was... Zeer getraumatiseerd. Hij zat alleen maar dat hij pijn zijn hoofd had. En eigenlijk ook op een bepaald moment zelfs dat hij dood wilde nou, met de, naar de dokter en allemaal toestanden. Nou, dat is toen op een gegeven moment Ook euh, ja, mede door ons hebben we hem aan een vrijwilligersbaantje geholpen. Uh, we hebben gezorgd dat hij uh, met name bij pluspunten uh, te werken kwam. Als mannetje die de tafels opruimde en uh, kleine klusjes deed. Nou, die begon helemaal op te, op te leven. En toen nou, gezinshereniging dus dat, dat is klaar. Mooi. nou En toen kreeg ik uiteindelijk uh, twee Sierse mannen. De ene was landbouwkundig ingenieur. En de andere was uh, timmerman. en uh, nou, De ene kwam op maandag uh, om, om tien uur tot uh, anderhalf uur later. En dan om een uur of twee kwam dan de volgende. Ja. En dat moet ik gewoon zeggen. Dat is uh, gewoon... Ik heb het drie jaar gedaan. Ze zijn nu inmiddels allemaal, uh, allemaal geslaagd. inburgersdiploma gehaald. Echt fantastisch. En dan krijg je allerlei ook hele leuke bijverschijnselen. Zoals die landbouwkundige ingenieur. Die heb ik een keer meegenomen naar een vriend van me. Die heeft een volkstaartje. En die wist daar gewoon niet wat hem overkwam. Die zat daar met zijn handen in het zand te graaien. Ik denk: hoe kan het mogelijk zijn dat hier aardappelen groeien? En, en, en kool en boontjes. Nou, ik kreeg van mijn vriend een, een paar porties aardappelen en uien mee naar huis. En, nou, dat soort dingen. Nou, dan op een gegeven ogenblik uh, dan, dan is er ook een gezinshereniging. En dan uh, komt zijn, uh, nou, ze, ja, ze moesten een inrichting hebben en toen hadden wij het geluk dat er in vrij kort tijd bestek een paar familieleden kwamen te overlijden. En nou, die hadden enorm veel meubels en nou, die hebben dus ook allemaal uh, daar uh, mooi kunnen mee helder, kunnen helpen en doen. Ja, ja. ja, en dan rol je van het een in het ander en. Uh, toen Alleen... was je ineens fulltime taalcoach. Uh, uh, ja. <laughs> nou, ik moet zeggen, ik, ik kwam op een bepaald moment uh, bij ze op visite. Want toen werden we uitgenodigd om daar te komen eten. Dan leek het net of we bij onze tante op visite waren. Dat was uh, ja. een hele grappige gewaarwording. Maar uh, we hebben dus gewoon om, om op die taalcoach uh, terug te komen. Uh, eigenlijk wel, uh, Ja, ik heb er heel, heel veel genoegen aan gehad. En het was ook... Uh, ja, zij zei, ja, dat we geslaagd zijn, dat komt door jou. Zei, nee, jullie hebben een oh, prima afspraak gemaakt. Als je een keer niet kan, niks aan de hand. Maar bel eventjes, dat ik niet weer oh, voor niks. Nou, dat is altijd keurige uh, tot nog toe gedaan. En nou, ik kan er alleen maar met, met deze twee mannen met uh, genoeg op uh, ja. terugzien. Ja. Dus uh, ja, nu zitten we te wachten tot ik weer een keer uh, een, een eentje <laughs> krijg. Eentje <laughs> krijg. Ja, komt, is iedereen aan bod geweest al eigenlijk in zo'n nou, dat, dat, uh, dat, ja, ja, dat, dat weet je. Weet jij Ja, dat weet je. Nee, en we nee? komen er ook op het moment weer binnen. Dus, uh, oh ja? Ja een beetje dichterbij? Ja er, komen, ja, er komen weer mensen binnen. Dus die, ja, die moeten dus natuurlijk eerst even gehuisvest worden en uh, dan zeg maar les gaan krijgen. En dan ja. probeer ik dat ook weer te koppelen aan, ja. uh, aan taalcoaches. Maar zijn er genoeg taalcoaches? Nee. Nee, dus, ze heel graag een oproep. Ja. Ja, ik, uh, ik noem even dat u bent, uh, mevrouw Van Looij. Ja. Ik ben mevrouw Van Ja, sorry, ja, van Looij. De, de en, hele wereld uh, dan uh, zegt Jokers. <laughs> uh, um, want u bent begonnen als taalcoach en daarna uw man pas, toch? Ja, ik ben begonnen als taalcoach in Haarlem. Dat, dat was toen gilde Samenspraak. En nou ja, om dat heel kort door de bocht te zeggen, de gemeente Zandvoort die subsidieert dus niet. Dus heeft Haarlem op een gegeven moment gezegd van, nou dan mogen de Zandvoort dus niet meer met ons meedoen. En toen ging het hier een beetje fout. Dus toen wisten ze dat ik ook in die business zat. Toen heb ik het hier in Zandvoort opgestart. En dat doe ik nog steeds eigenlijk. Ja. Ja. Want, dat, want hoe word je nou taalcoach? Zeg Moet je, je daarvoor het groot zijn? Nee hoor, dan zeg je tegen mij ik wil heel graag taalcoach worden. En dan, uh, ja, dan is het de invulling hangt heel erg af van uh, het niveau van... ...van degene die zich meldt als staalcoach... ...maar zeer zeker ook van de anderstaligen. Ja, want net buiten de microfoon om... Hè, ...u had een keer een... ...een mevrouw. <lacht> ja. En die sprak alleen maar Frans... ...en was aan ja, ja. Ja, Probeer verbeterd. Dan maar wordt het lastig. Mee, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dan pak ik ze zelf. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, als het zo moeilijk wordt. Ja. Ja. Ja. Dan, nou, maar dan heeft u ook echt het gevoel... van nou, ...dat gaan we wel oplossen? Uh, dat had ik in het begin wel... Uh, to, want toen gingen ze vrij vlucht, leerden ze het alfabet. Maar we zitten nu in een fase dat het ernstig stagneert. Mm -hmm. nou ja. Dus ik ga nog wel even door, ja. maar als het op een goed moment denk: het heeft tijd nodig. Dat is ook heel erg afhankelijk van de motivatie van de mensen. Ja. Nou ja. Want u, u doet dan taalcoach in Zandvoort? Ja, alleen en, maar Zandvoort. Ja. En, en er zijn nog meerdere mensen zoals u die dan taalcoach zijn? Er zijn er ja. op, het, op het moment 51 actief. Ja. ja en die hebben allemaal een eigen. Uh, die hebben allemaal een, hand, een eigen, eigen persoon. Ja. Want dat is natuurlijk wel belangrijk dat het uh, vertrouwd is. En dat ze dan regelmatig komen. Ja. En er ja. zijn ook mensen die zijn zo enthousiast. Ja. Die hebben er twee of drie. Ja. Hans had er, had er twee. Ik ja. heb ook wel een dame die heeft er drie. Ja. Nou, de meeste houden het bij één. Ja. Maar ja. Het is en, er... en, en spreken ze nu Nederlands? Degene die, die uh, u onder de hoede ja, hebt. Als dat ze het inburgering ja. hebben ja. gehad. Dan kunnen ze zich ja. uh, bazaal redden in het Nederlands. Okay. Ja. En wat ja. heel belangrijk is. Dat ze hebben nu allebei een baan. De ene die is werk. De timmerman, zeg maar, ja. die werkt bij een timmerbedrijf in Halfweg. En de andere, die landbouwkundige ingenieur... ja, die is uh, op de ogenblik uh, dus, uh, bij een tuinbouwbedrijf... ergens in, in Zwaans, Zwaanshoek of zo... En daar zijn alleen maar Nederlanders. Dus hij moet hij wel. Want ja, ja, ja. thuis praten het ja, natuurlijk nog ja, lekker Arabisch. Ja, ja. Dat is het vaak. En, ja, ja, en ja. Ze maar dus de die... kinderen die spreken. Zijn de... kinderen spreken al beter Nederlands. Ja, die, dan die hij op ooit zal gaan doen, de denk school. ik. Die ja. Ja, natuurlijk op school bij vriendjes, ja, ja. vriendinnetjes. Ja, alleen de vrouwen, en, denk ik. Dat is, en dat dus... het grappige was over nou, het verschil. Raad... Want je zou denken, qua opleiding dat die landbouw kunnen, die fluiten doorheen. Eigenlijk was de Timmerman eerder bij de. Ja. Bij de les. Ja. En, en, en, ja. en sneller nog. Ja. Dat vond ik ook wel heel grappig. Um, de regie staat aan te geven dat we niet zo heel veel tijd meer hebben. Oh, wat <laughs> um, gaat het? Voor zijn. taalcoach. Als, stel dat mensen oh. dus uh, ja. Oh, ja. taalcoach ja. zouden willen worden. Ja. Of uh, behoefte hebben aan een taalcoach. Of iemand kennen die de behoefte aan hebben. Ja. Dan kunnen ze contact opnemen met u. Ja. ja. En hoe kan dat? Nou, ze kunnen bellen. Het. Dus ja. dat is uh, uh, 571 2428. De, ja. ja. de naam is Joke van 023. De naam is van Looi. En ze kunnen zich ook opgeven... eventueel bij Pluspunt. Ja. Okay. En ze kunnen zich ook... eventueel aanmelden bij de bibliotheek. En als ze dan zeggen dat ze... voor mij komen, dan wordt dat weer doorgespeeld. Oh. Ja. Ja. Nou, we hopen dat... wat mensen ja. uh, Ik hoop het ook. daarop <laughs> komen. We zien dat ja. andere mensen daar behoefte aan hebben. En dan weten ze u dus, te vinden. Nog één keer het telefoonnummer, 57... 571... 2428. Ja? We gaan het zien en we hopen u nog graag een keertje terug te zien ja, en te gaan. horen in de uitzending. Dat is ook heel in de show. mama money. Just saw the mobile Gave him a ride Filled him with a hot meal I was 16 He was 21 Rode with us to Memphis And Papa would have shot him If he knew what he'd done money down I never had schooling but it taught me well with his moves for the of style well, Three months later I'm a gal in trouble and I haven't seen him for a while oh, I haven't seen him for a while She was born in the wagon of a traveling shore or do whatever he could, preach a little gospel, sell a couple bottles of Dr. Goode. GMC, trans and thieves, we hear it from the people of the town, they call us GMC, trans and thieves, but every night all the men would come around and lay their money down. Hij heeft net gevoetbald. En uh, u luisterde naar het nummer van Cherry met gypsies, trams en thieves. Nou, inmiddels is aangeschoven aan tafel iemand met een hele mooie naam, Gideon van Dril. Is de eerste persoon die ik ken met de naam Gideon. Welkom in de uitzending. Welkom. Dank. Bedankt. Goedemorgen. En je bent hier vanwege je nieuwe functie bij de gemeente Zandvoort. Want je bent de nieuwe raadssecretaris. Je gaat Henk van Stevenink, die ik al jaren ken, ga je uh, vervangen. Dat wordt nog een zware taak. Want dat was het toch al iemand die... Uh, 17 jaar. 17 he? jaar in de gemeente is geweest. Grote schoenen te vullen, maar... Uh, ja. Maar dat gaat wel lukken, toch? Ik zei al, ik word niet de nieuwe Henk. Dat nee. is uh, onmogelijk. Maar uh, ik word de nieuwe Gideon, inderdaad. Ja, ja, de nieuwe Grafier. En ja. uh, uh, wat, wat, wat doet de Raadsgrafier? Wat doet hij nou precies? Want heel veel mensen kennen de Raadsgrafier uh, niet. Alleen de raad zelf en de ja. gemeente zelf. De meeste de mensen hebben toch te maken met de balie en heb je nooit te maken met de raadsgriffie. Kun je het kort uitleggen wat je functie precies inhoudt? Ja, die vraag kreeg ik inderdaad ook al de laatste tijd vaker. Toen ik vertelde dat ik de nieuwe raadsgriffier mocht worden van Zandvoort. Maar het is een wettelijke taak. Dus in de gemeentewet staat dat de gemeenteraad een griffier heeft. En eigenlijk staat er maar heel kort in dat de griffier staat de raad terzijde bij de uitoefening van zijn functie, van zijn taak. Dus je bent eigenlijk uh, een ondersteuner. ondersteuner, een adviseur... iemand die zorgt uh, dat het hele proces van besluitvorming goed loopt... de raadsvergaderingen doorgaan kunnen vinden. Uh, en dat is ook eigenlijk uh, letterlijk dat je naast de voorzitter van de raad zit... in de gemeenteraadsvergadering. Je uh, staat de raad terzijde en dus ook de voorzitter... En, uh, in de ondersteuning van alles uh, kan het zijn. Ja. Wat je zegt bijna nooit wat dan hè, in zo'n vergadering. Nee, dat je is niet de bedoeling. Nee, nee ja, dat klopt. Ja, meestal is het uh, even opzij fluisteren. Uh, ja. Even een tip hier en daar. Dat is eigenlijk een goede grafier, uh, daar merk je eigenlijk niet dat hij er is, denk ik. Nee. Dat okay, is het ja. kernwoord. Uh, ja, ja, ja, ja. Ja. En, en waarom uh, Zandvoort? Waarom gekozen voor, uh, voor deze naam in Zandvoort? Ja, ik heb natuurlijk 17 jaar gewacht tot dat Henk uh, oh. met pensioen ging. Oh. Nee, dit was, het dit komt natuurlijk niet zo vaak voor dat er een uh, griffiersfunctie beschikbaar is. En nou, nu wel en kans uh, heb ik gegrepen. Het is toch verplicht, hè? Volgens ja, mij ook. Hè? De, ja, er, er kan geen raadsvergadering plaatsvinden zonder griffier aanwezig. En de raad moet ook een griffier hebben. Dat staat in de wet... Um, ja, waarom Zandvoort? Nou, mooi plaats. Lijkt, ja, fantastisch. Ja. Uh, ik denk dat Zandvoort een hele mooie eigen identiteit heeft. En, nou ja, en mooi ook dat er dus nog een lokale democratie is in Zandvoort. Ja. En het lijkt mij heel mooi om daaraan bij te dragen. Om dat goed te laat, laten functioneren. Je was voorheen ook rivier, of? Ik, was, ik ben nu nog, want ik uh, begin per 1 november. Ja. Uh, ik ben nu nog uh, in dienst bij de gemeente Amsterdam als jurist. In het ja. omgevingsrecht werk ik. Ah. Voor vergunningen. Vergunningen, klopt. Ja, dat heet nu met een heel modern woord omgevingsrecht. Maar dat, inderdaad, dat is uh, vergunningen. En dat kan ook handhaving zijn. Dus uh, daarbij vertegenwoordig ik dan de gemeente Amsterdam in rechten. Dus bij de rechtbank. Uh. Dus je kunt alle moties en amendementen ja, tegen het dicht houden ja. of het allemaal wel haalbaar is. Nou, ja, dat is ook zeker denk ik ja. wel een functie van de gevier ja. om te kijken of alles rechtmatig is en of het klopt. Uh, dus ik hoop dat ik die achtergrond uh, vanuit Amsterdam, waar ik nu elf en een half jaar werk, ja. kan gebruiken. Ook om.. Uh, nou, om ja. uh, voor een goede kwaliteit van besluitvorming ik denk ik ja. goed voor de raad. Dus via jou uh, is er ook een lijntje naar de gemeente Amsterdam. Nou, <lacht> hè, volgens mij is het, is het verschil vooral dat uh, Zandvoort uh, beach voor Amsterdam is. En waar ze in Amsterdam denken dat het Amsterdam beach is. Maar laten we het vooral Zandvoort beach voor Amsterdam en staat? de rest van de wereld je houden. Ja, ja, ja, ja. Ik ben nog een hele jonge gevier, hè? Zo nou, te zien. Ja, ik heb hier wel wat. Nou, dat kan uh, op de radio niet zien, maar nee, nee, nee, grijze arts. Nee, ik ben 40 jaar. Oké, okay, dus, ja. nou, het, het is jong. Ja, ik ja, denk het ook. Ja, cool. Leuk. Ja, zeker. Oh. <laughs> ja. papa nou. is een beetje grijs aan het worden. Hè? Ja, uh, Gideon <laughs> heeft zijn, uh, zijn zoontje ook uh, meegenomen. Die zit uh, te kijken. Ik hoef toch niks te zeggen. Wil je wat zeggen? Of... Vertel maar over je voetbal. Vertel maar hoe je het vindt om in Zandvoort te wonen. Gaan we even je microfoon even ja nou, We wonen in Haarlem. Vandaar dat oh. hij ook hier in een geel-wit shirt zit van okay. de Vlaamse ja. voetbalclub. Ja. Maar we hebben wel eens tegen Zandvoort gespeeld, toch Floris? Ja. ja. Ja, ja, het is wel een sterk team, maar volgens mij hebben we ook een keer 12-3 van gewonnen. Ja, ja, ja. ja. Dat, dat is een knap. En ga je nou tegen je papa vragen van, uh, gaan we dan wel straks in Zolder wonen, dan kan ik iedere dag naar het strand of uh, wil je in Haarlem blijven wonen? Haarlem, dat is toch... Uh, ja, ja, ja, ja. Ja. Ah. ja, hij zit ook op school in Haarlem, dus. ja, maar is het is niet zo, is niet zo ver uh, ja, gelukkig. Ja, ja. Je blijft gewoon in Haarlem ook. ja, ja. ja. ja. Um, je begint bij 1 november en uh, nou, gelijk zo'n beetje met, uh, na een paar maanden later dan met de nieuwe burgemeester. En die komt uit Haanem. Jij, jij woont in Haanem. Kenden jullie elkaar? Nou, we kenden elkaar eigenlijk niet zo goed. Ik wist wel wie het was. Ik had hem ook wel eens gesproken. Maar uh, nee, het was eigenlijk een beetje toeval, denk ik. Uh, uh, maar ik, ik las in de krant dat hij de verhuiswagen ja, al besteld ja, heeft. Voor, uh, ja. ja, Hij moet natuurlijk verhuizen. Dus volgens mij heeft hij er ook heel veel zin in. En uh, hij had een mooi feest ook uh, in de Pedal Club. Was goed bezocht. Dus dat zag er goed uit. Ja, ik zie er naar uit om met hem samen te werken. Ja, ja. leuk. Ja. Ik wou nog iets vragen over g Want ik heb begrepen dat de g heeft ook g onder zich. Klopt dat? Nou, de g die ja. ook werk doen voor, voor de, voor de, voor de raadsgriffier, laat ik het zo zeggen. Nee, dat klopt. Dus ja. de griffier is uh, eigenlijk nooit alleen. Nee. De, er is dan altijd een uh, griffie. De, ja. de griffie, zo noem je dat, eigenlijk de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. Ja. En de griffier uh, is daar de leidinggevende. Mm -hmm. uh, maar de griffiemedewerkers, die, uh, die zijn bijvoorbeeld ook in de commissie griffier... En die Doe net zo goed als de grafier, de ondersteuning voor de gemeenteraad. Dus so, Marion is jouw collega. Marion, ja, Marion en uh, Julien. Dus uh, ja, met hen uh, ga ik ja, aan de slag. Ja, ja. Leuke uitdaging, hè? Zeker, zeker. Ja. heb er veel zin in. Ja, mooi. Ja, dan nou, we gaan het zien hoe het allemaal gaat, uh, gaat worden. En uh, ik denk dat je een hele leuke toekomst hier gaat uh, tegemoet zien in Zandvoort. En uh, misschien als je zoontjes uh, wat ouder zijn, dat ze dan zegt van nou, ik wil in Zandvoort wonen. <lacht> Wie weet? Wie weet? Nou, hij is nog niet zo overtuigd van nee, mij. Hij nee, hij moet wel overtuigd nee. Ik denk dat ik hem nog wat vaker mee moet nemen. Misschien helpt dat. Je hebt al je vriendjes en vriendinnetjes daar natuurlijk, hè? Ja, ja, ja. zie je. Ja. Die zijn natuurlijk straks hartstikke jaloers ja. op jou dat jij in Zolfert woont, want zij willen ook naar het strand. En jij <laughs> woont er al. <laughs> nou, we gaan het zien. Leuk. Um, nou, we hopen je af en toe nog eens uh, tegemoet te zien in dit uh, programma. Als er wat aan de hand is en uh, als het typisch over het uh, raadswerk, uh, het griffiewerk gaat. Uiteraard. Want je weet het nooit meer waar het over gaat. Um, Dank voor de uitnodiging. vond het leuk om hier uh, te zijn. Ja, en uh, vond het ook fijn dat je even kwam komen. Um, Gerrie, gaan wij nu de agenda doen of gaan we eerst een muziekje draaien? Oh, Laten uh, we even uh, een muziekje draaien. We draaien een muziekje, ja. Dat is niet zo veel. I'm gonna have to go. Ferrari met het nummer bara, bara, bere, bere, Een lekker zomernummer. Ferrari. Ja, het is geen familie van de automaker. Maar zijn naam is Leuk. Alex Ferrari. Ja, we zijn aangekomen bij de afstelling van het, uh, van het programma ja, en agenda. de agenda. Nou, als eerste even na, na deze uitzending, dan kunt u luisteren naar de uitzending van Zierum uit Zandvoort uit 2011 alweer. dus acht jaar geleden, waarin Pieter Joustra met Tom de Rode terugblikt op de drukkerij van Peterum. Dat was de, van de drukkerij Peterchem. van Peterum daar, dat kleine straatje. Hè, daar ja, in, ja, die was daarbij ja. ergens bij het uh, kerk. Ja, achter de kerk, hè. Ja. En uh, daar weet Tom de Rode alles van ja. en die gaat er uitgebreid over vertellen wat er allemaal gaat ja. gebeuren of ging gebeuren daar. Ja. Nou ja, we hebben nog steeds uh, de expositie uh, Wonderkamer tot volgend jaar in uh, het Zandvoortmuseum. En tot 3 november is nog de expositie Historic Grand Prix in het Zandvoortmuseum. En dat is een hele leuke, leuke expositie. Uh, en dat gaat over de eerste Nederlandse Formule 1 Coureurs. Ja. Echt fantastisch. Nou, er is ook vandaag is er uh, Oktoberfest. Dat is een muziekfestival in het centrum van Zandvoort. En dat begint om 8 uur vanavond. Het ziet er mooi uit. Het wordt ook iets beter weer. Dus het zal allemaal gewoon doorgaan. Misschien gaat vinden. het helemaal goed. Ja. Dan heb ik me altijd afgevraagd. Oktoberfest, hè? Waar, ja, waarom maar, is dat nou niet in oktober? Nee, in in Duitsland doen ze is, het ook niet. Is in het ook, doen ze ook in september. Ja, dat ja. is al geweest. Is al en in Limburg is het ook volgens mij uh... ja, dat is carnaval. Dus, uh... Nee, nee, nog niet. Nee, er is nu ook oktober. Het is nu ook Oktoberfest. Ja. Uh, nou, ik dan... weet het niet. Nou, en hebben we ook nog vandaag? Is het uh, Burendag in een diverse buurt in, in Zandvoort? Het ja. wordt uh, geloof ik, gesponsord door een koffiemerk of zo. Ja, ja, uh, ja. Ik, ja, ik, mogen ik we niet precies. hardop zeggen. Uh, dan zijn er ook vandaag uh, de Chanticoren. Uh, uh, en ze en Zee... maar dat gaat gewoon door. Hè? In, ja, uh, maar over... dat is vandaag en morgen ja. Twee dagen, ja. uh, dus ik weet niet wat morgen voor weer is. Misschien is, hebben ze gezegd dat het slechte weer is, maar goed. Als het slecht weer is, wordt het binnengehouden. Ja, en dan, dan is het gewoon bij de deelnemende, bij de deelnemende uh, uh, horeca-bedrijven. Ja. En weten we ook wie dat zijn? Of uh... dat weten we wel. Dat wordt even opgezocht. Dat gaan we zo vertellen? Morgen is er de super. Car Sunday op het circuit van Zandvoort. En er is ja. ook morgen een open dag van het dieren tehuis ja. aan de Keizerstraat, nummer 5, van 12 tot 4. Nou, ja. Mocht u dan nog een kat of een hond willen hebben, kunt u even kijken, want er zitten er een heleboel. Er zitten er heel veel. Er zitten ook konijntjes tegenwoordig. En dat is allemaal heel zielig, want ze zitten ja. een beetje met lange hangoortjes te wachten op een, uh, ja, maar... op een leuk kindje. Um, dan is er de hele maand oktober Zandvoort koos. Wild. Het gaat over allerlei activiteiten. Het heeft te maken met het beurlen. beurlen van de herten en uh, in de duinen. Daaromheen worden allerlei activiteiten. Worden oh, ik daar, dacht uh, dat de restaurantjes uh, hertenbiesten gingen serveren. Of nee, was het niet? nee nou, dat gebeurt <laughs> wel. Maar, uh, maar daar is ook een programma over. Maar daar komen wij nog wel op terug. Wat er allemaal... Uh, te doen is. Ja, dat burlen, dat is toch wel prachtig. Want ja. als je dat dan uh, hoort, dan moet ik altijd lachen. Echt waar? <laughs> want dan hoor je dat zo en het is wel een, een heel een apart geluid. Bronstig, uh, ja. donker. <lacht> <lacht> en dat is de hele maand oktober is dat, uh, aan de ja, gang. Ja, en, mooi. Uh, nou, Verder is er elke eerste maand van de maand uh, de nabestaande groep bij Zandvoort van uh, half twee tot en met drie en we moeten een beetje opschieten, want de tijd zit er bijna op. Um, de techniek werd gedaan door Jan Koper. Muziek werd samengesteld door mij staan uh, onder redactie Gert van Kuik en uh, Gerry Rutte. De presentatie werd gedaan door Gerry Rutte. Ja, en Cor, Cor Draaier. Ja, dankjewel. dankjewel. Nou, we danken Hotel Hoogland voor de gastrijd en de koffie-thee in het water. En ik zou zeggen, prettig weekend en tot de volgende week. Tot volgende week.